8 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. 1700 scholen dicht door acties tegen bezuinigingen. Beelden van marteling in Syrische ziekenhuizen en Zwitserse belangstelling voor Netcar. Door de grote stakingsactie van leraren blijven vandaag meer dan 1700 scholen dicht. In totaal wordt er om ruim 3300 basisscholen en middelbare scholen actie gevoerd tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Dat is bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. Minister Van Bijsterveld wil 300 miljoen euro besparen op het totale budget van 3,7 miljard. De Algemene Onderwijsbond vreest dat duizenden leraren hun baan verliezen en dat de kwaliteit van het onderwijs aan kwetsbare leerlingen ernstig verslechtert. De actievoerders komen bijeen in de Amsterdam Arena. De vakbonden verwachten tienduizenden leraren en onderwijsmedewerkers. Syriërs die de stad Homs zijn ontvlucht... doen melding van buitensporige vreedheden tegen de burgerbevolking. De Britse TV-station Channel 4 toonde gisteren beelden... die gemaakt zouden zijn in een ziekenhuis in Homs. Daarop is te zien hoe patiënten worden gemarteld. Sommige gewonden waren vastgeketend en geblinddoekt. Het is niet duidelijk of de beelden echt zijn. Maar volgens VN-mensenrechtencommissaris Pillai... is er ook bewijs van mensenrechten schendingen... in ziekenhuizen in de steden Hama en Dera. De VS begrijpt dat Israël zich moet kunnen verdedigen tegen de nucleaire dreiging van Iran. Dat zei de Israëlische, Israëlische premier Netanyahu na afloop van overleg met president Obama in Washington. Hun gesprekken gingen vooral over het Iraanse atoomprogramma. Israël zegt dat Iran werkt aan een atoombom. Israëlische kabinetsleden hebben de afgelopen tijd openlijk gezinspeeld op een aanval op nucleaire installaties in Iran. President Obama zei dat hij nog ruimte ziet voor een diplomatieke oplossing. Een bedrijf in Zwitserland is geïnteresseerd in een overname van de Limburgse autofabriek Netcar. Dat zegt FNV-bondgenotenbestuurder van Rees. Hij zit namens de vakbonden in een werkgroep die op zoek is naar een nieuwe eigenaar voor Netcar. Topman Hunziker van het bedrijf QPM zegt in het Financiële Dagblad dat alle 1500 werknemers van Netcar hun baan kunnen behouden. Misschien kan de werkgelegenheid zelfs worden uitgebreid. Hunziker zegt dat hij voor de financiering een beroep zal doen op particuliere investeerders in Zwitserland.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 Van de vier grote steden scoort Utrecht het beste. Vooral bereikbaarheid is in veel stedelijke regio's een probleem. In Rusland zijn honderden mensen opgepakt... bij demonstraties tegen de regering. In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden... protesteerden vele duizenden mensen... tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen... die volgens hen niet eerlijk zijn verlopen. Onder de arrestanten was ook de invloedrijke oppositieleider Navalny. Hij werd na enkele uren vrijgelaten... Premier Poetin won de presidentsverkiezingen met meer dan 63 procent van de stemmen. Volgens waarnemers waren er ernstige onregelmatigheden bij de verkiezingen en stond de winnaar al van tevoren vast. Argentinië gaat een museum oprichten ter ere van de slachtoffers die tijdens de Falklandoorlog met Groot-Brittannië zijn gevallen. Dat heeft de Argentijnse president Kirchner gezegd. Volgende maand is het precies 30 jaar geleden dat Argentinië en Groot-Brittannië een korte oorlog uitvochten om de Falklandeilanden. Het Valklandmuseum in Argentinië moet volgend jaar augustus opengaan. Grote delen van Oost-Australië staan onder water na dagen van zware regenval. Vooral de deelstaat New South Wales is getroffen. Maar ook delen van Queensland en Victoria hebben er last van. De problemen zijn het grootst in het stadje Wagga Wagga in New South Wales. Daar moeten alle bijna 9000 inwoners worden geëvacueerd. Omdat het te gevaarlijk is, de rivierdijken staan op doorbreken. De Australische premier Gillard heeft gezegd dat het leger klaarstaat om te helpen. De overstromingen in Australië hebben tot nu toe aan twee mensen het leven gekost. Dan is weer nog eerst veel bewolking, vanmiddag ook zon. In het noorden en oosten, meer dan in het zuiden en westen, en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen veel wind en regen en een graad of 8. ANWB-verkeersinformatie. Het is een uh, normale ochtendspits. De bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp dorp 7 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven, 7 kilometer. En op de A28 Hogeveen richting Zwolle staat 5 kilometer file... tussen Staphorst en Afrit Ommen. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen hebben zich meerdere belangstellenden gemeld... voor de overname van Netcar. Een serieuze kandidaat lijkt een Zwitsers bedrijf te zijn. We praten er zo over met vakbondbestuurder Henk van Rees. Hij zit ook in een taskforce voor Netcar. China gaat zich nu ook serieus met Syrië bemoeien. Assad krijgt een Chinees gezant op bezoek. Zo'n 40.000 leraren voeren vandaag actie... tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs. Elise Zomer heeft een 11-jarige zoon die autistisch is. Zij staat vierkant achter de actievoerders. Voor ons als ouders van kinderen in het speciaal onderwijs is het een signaal... jullie kinderen gaan straks niet opleveren. Dus dan investeren wij er ook maar geen geld in. 1700 scholen blijven vandaag dicht. 300 miljoen euro minder in het passend onderwijs. Grote cijfers, maar wat betekent dat nu concreet... voor een gemiddelde basisschool met een aantal van die zorgleerlingen? Mark Robin visser zeg het maar. Nou, We hoorden net de moeder van Tom. Hè? Tom is 11 jaar en autistisch. Woont in Hilversum en zit op de Mozarthof. Dat is geen normale basisschool, maar dat is een school voor heel moeilijk lerende kinderen. En eh, ik ben hier zojuist aangekomen en zag buiten een man met een grote nietmachine pamfletten in de boomstammen euh, aan het nieten. Want ook de Mozarthof, die school van Tom dus, die doet mee vandaag met de acties. Dat betekent dat de school gesloten is. Dat de docenten hier straks een strijdlied gaan in, uh, studeren, en daarna insuderen naar uh, Amsterdam, naar de Arena. Uh, Kees van Heesbeen, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de Mozarthof. Uh, We zitten al even naar die advertentie uh, te kijken... van de onderwijsbond die vanochtend uh, in de Volkskrant uh, stond. Wat vindt u ervan? Ik vind het een uh, zeer goede oproep voor alle uh, Kamerleden... en uh, bovenal voor onze uh, minister van Onderwijs, mevrouw Van Bijsterveld. We vinden het een slecht idee dat er 300 miljoen... op uh, het passend onderwijs uh, bezuinigd gaat uh, worden... Wij als school merken daar behoorlijk veel van. Er worden 10 tot 12 procent gekort op ons personeelsbudget. Dat is ongeveer 335.000 euro. Hoe groot is uw budgettotaal? Het budgettotaal is ongeveer 3,5 miljoen tot 4 miljoen euro. En dan gaat 335.000 van af als die plannen van de minister doorgaan. Hoe gaat u dat? Wat gaat er dan gebeuren met uw school? Nou, wij zullen, we hebben van de minister wel beleidsruimte gekregen om keuzes te maken waar wij die korting op toepassen. Ik zou de klassen groter kunnen maken. Ik zou ook de specialisten die werkzaam zijn in mijn organisatie kunnen ontslaan. Ik kan ook andere keuzes maken. Ik mag zelf kiezen waar. Maar ja, goed, 10% is wel zoveel. Een gedeelte daarvan zal zeker op de groepsgrootte terecht gaan komen. Ja, en gaat u daarnaast ook mensen ontslaan? Uiteindelijk, als het budget zo ver terugloopt... dan kunnen wij de exploitatie niet meer rondkrijgen. En dat zal uiteindelijk tot, uh, ook tot gedwongen ontslagen... binnen mijn organisatie gaan leiden. Wat betekent dat nou voor een jongen als Tom, waar ik vanochtend uh, was? Tom is elf en hij zit bij, bij u op school. Uh, Tom zou in een grotere klas uh, kunnen, uh, terecht kunnen komen. Dat betekent dat hij uh, met veertien kinderen in een klas opgevangen wordt... waar dan één juf en één klasassistent voor ter beschikking is. Dat betekent dat Tom gewoon minder aandacht krijgt. Er is minder tijd om Tom instructie te geven... minder tijd om zijn werk te controleren... minder tijd om hem te stimuleren... en minder tijd om hem ook uh, tot de orde te roepen als het nodig is. En dan is vervolgens de vraag hoe verantwoord of onverantwoord dat is... Um, ik vind dat onverantwoord. Wij uh, moeten onze leerlingen uh, voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Al onze leerlingen hebben een grote onderwijs- en zorgbehoefte. En ik denk dat wij ze straks uh, met veel minder kwaliteit kunnen afleveren aan die samenleving. Wij gaan naar het muzieklokaal, geloof ik, of naar het gymlokaal, want er moet een lied ingestudeerd worden. Ja. Inderdaad, dat klopt. We hebben een strijdlied. Ik ben benieuwd. Tot straks. Goed, nou wij gaan door naar Den Haag, want daar is vandaag een debat over het passend onderwijs in de Tweede Kamer. Maar zo Bril in Den Haag. Marcel Meersen van Bijsterveld is niet aanwezig vandaag in de Arena. Um, is dat de reden dat debat de reden dat ze niet komt, of ligt er wat anders achter? Nou, dat is niet de hoofdreden hoor. Ze is gewoon niet uitgenodigd door de organisatie om te spreken. Dat was een jaar geleden nog wel zo in Nieuwegein. Toen demonstreerden zo'n 10.000 mensen tegen die bezuinigingen. Zij klom op het podium, vertelde haar verhaal... en werd bekogeld door, ik meen, een aantal badeentjes. Nou, nu is er geen ruimte voor haar verhaal. De afgelopen maanden is de sfeer op zijn zachts gezegd... Uh, niet best tussen de bonden en de uh, coalitiepartijen en de minister dus. Dus het verbaast me niet... Dat dat de minister dit keer niet het podium mag bestijgen. Nu wordt ze verbaal bekogeld, uh, Marcel, eerder deze uitzending... Walter Drescher, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond... dat iemand die zo bezuinigt op passend onderwijs... Uh, wel een gaatje in zijn kop heeft... Zit de frustratie zo diep? Ja, die zit uh, vrij diep. Ja, ik geloof dat hij nog probeerde om uh, de boel te redden... door te zeggen dat het uh, over jou ging, nou ja. en dat jij een <laughs> gaatje in je kop had. Maar ik goed. heb nog niks ontdekt. <laughs> nee, nee, maar het is wel een, een typisch voorbeeld van de verstoorde verhoudingen. Uh, over en weer wordt er narre gereageerd. En dat was dus vanmorgen weer niet anders. Je weet vast nog, een paar maanden geleden... de vakbondsbestuurder die zei dat hij zich schaamt voor deze minister. Dat was bij een ander onderwerp. Dat was tijdens een demonstratie over de 1040-uren-norm. Nou ja, excuses aangeboden, maar die frustratie is aan beide kanten nog niet weg. Uh, dat merk je ook vandaag weer bij zijn opmerking van Dresje, En ik denk niet dat het in zijn voordeel werkt als hij nog wat wil uh, bereiken in de politiek. Ja, maar denk je überhaupt dat die staking van vandaag nog invloed heeft... op het besluit om die 300 miljoen euro te bezuinigen... of zoals de zegt, te verplaatsen? Ligt niet voor de hand, want de coalitiepartijen... die hebben dit gewoon afgesproken... dat die 300 miljoen bezuinigd gaat worden. Ik denk wel dat er nog wat geprobeerd wordt... om zo hier en daar een paar punten of comma's te verzetten de komende week. Maar ja, de afspraak ligt er, zoals ik al zei... en ook nu de SGP er mee kan leven... omdat de bezuiniging een jaar is uitgesteld... lijkt er ook voldoende steun te zijn... In de Eerste Kamer, dat komt natuurlijk vandaag niet aan de orde... maar is wel belangrijk voor het wetsvoorstel. Dus eh, volgens mij blijft die 300 miljoen gewoon 300 miljoen. Ja, sterker nog Marcel, in het katshuis zitten ze bij elkaar vandaag voor de tweede dag straks om te onderhandelen over verdere bezuinigingen. En daar komt alles op tafel, ook onderwijs. Ja, zeker. Zeker, onderwijs. Misschien ook wel passend onderwijs. Ja, je weet het niet, hè? Want er is tot nu toe nog niet gesproken over de onderwerpen, over concrete maatregelen. Maar ja, het is wel een van die dingen die langskomt. Uh, het is een gevoelig onderwerp. Uh, coalitiepartijen weten ook dat het passend onderwijs al wel redelijk getroffen wordt. Uh, maar aan de andere kant, alle bezuinigingen zijn lastig en gevoelig. Dus het is is niet uit te sluiten dat er nog meer bezuinigd gaat worden op passend onderwijs. Maar ja, daar is het nu nog te vroeg voor. In ieder geval vandaag, deze dag, geeft de actievoerders wel het signaal... geen bezuinigingen, draai ze terug en al helemaal niet meer bezuinigen. Marcel, dankjewel. Marcel Bril hoort u vanuit Den Haag. Dan naar Netka, want er is mogelijk een koper gevonden voor het bedrijf. Een Zwitserse fabrikant van benzinezuinige motoren, zogenaamde kantelmotoren, heeft interesse getoond in de fabriek in Boorn. Dat bedrijf QPM praat met de huidige eigenaar Mitsubishi over een overname voor 1 euro en daarvoor belooft het alle 1500 werknemers aan het werk te houden. Wij gaan naar FNV-bondgenoten vakbondsbestuurder Henk van Rees. Meneer van Rees, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Bent. Dat klinkt bijna te goed om waar te zijn. Heeft u dat gevoel ook? Ja, aan de ene kant natuurlijk behoud 1500 banen, dat klinkt als vakbondsman als muziek in de oren. Aan de andere kant klinkt het verhaal bijna te mooi om waar te zijn. En dat betekent ook dat ik daar toch wel enkele forse vragen bij zet waar ik eerst antwoord op wil hebben voordat ik een eindoordeel erover kan hebben. Wat wilt u vooral weten meneer Van Rees? Nou, Als er gezegd wordt, er gaan tienduizenden, honderdduizenden motoren gemaakt worden, eigenlijk een nieuw type wat zich nog niet op de markt bewezen heeft, heb ik natuurlijk wel de vraag van, ja, kunnen die op de, in welke landen dan renderend afgezet worden? Maar een ander punt is bijvoorbeeld ook van, als je dit gaat doen, betekent ook dat er toch een aantal honderden miljoenen geïnvesteerd moeten gaan worden. Dan ben ik benieuwd wie zijn die investeerders en op basis waarvan gaan ze hun dure geld in deze operatie stoppen. Op zichzelf is het ook een bedrijf, QPN, wat niet zo bekend is, hè? nog niet van andere activiteiten. Dus het roept wel een aantal vraagtekens op. Want ik wil in elk geval voorkomen dat we onze 1500 mensen dus verwachtingen creëren die later vals zijn. Dus ik zit er wel in, eerst zien en dan geloven. Ja, ja, U ziet nog veel onzekerheden. U zegt eigenlijk dit bedrijf uit Zwitserland... wil gaan proberen om via Born de markt te bestormen van wankelmotoren. En dat het op zichzelf is daar niks mis mee, want er zijn natuurlijk meerdere bedrijven die starten met iets nieuws. Maar als je zulke grote ambities hebt, dat je meteen met 1500 mensen ja. honderdduizenden van die motoren gaat maken... Want hoeveel, nou, werknemers hebben ze, welk, de, hoeveel werknemers hebben zij op dit moment, weet u dat? Nou, dat is namelijk een ander punt, van dat is zeer uh, beperkt. Uh, als je googelt, om het zo maar even te zeggen, Nou, dan zie je dus in feite weinig activiteiten uh, waar je dus op terug kunt kijken. Om mm. te zien van, nou, die hebben zich bewezen in allerlei markten met dit soort uh, producten. Dus uh, allemaal nogal nieuw. En dus moet je extra kritisch kijken ja. naar uh, zo'n ontzettend ambitieuze plannen. U weet niet eens hoe groot QPM is. Nee, maar dat uh, laat de informatie op dit moment ook niet zien. Uh, dus dat betekent extra uh, toch kritisch kijken naar uh, zulke ambitieuze plannen. Ja, En die wankelmotor, heel oud principe, maar dit zal dan wel een nieuwe zuinige versie zijn. U ziet daar ook nog niet een grote afzetmarkt voor. Kijk op zichzelf naar de toekomst toe, denk ik dat uh, energiezuinige motoren uh, een toekomst hebben. Uh, alleen dan moet ja. je wel het goede product hebben waar je markt. En dan heb je ook een groot marketing, distributie en verkoopnet uh, voor nodig. Want anders lukt dat sowieso niet. En dat moet men dus wel laten zien. En op dit moment heb ik in elk geval niet die informatie die dat allemaal laat zien. Nee. Nou is het misschien ook fijn om niet al het geld op één speler te zetten. Zijn er nog andere gegadigden, meneer Van Rees? Ja, gelukkig wel. Uh, die waren al eerder geïnteresseerd uh, en die zijn nog steeds geïnteresseerd. En is dat inmiddels uh, wat concreter geworden? Nou, die, die, dat, die gesprekken en die contacten die blijven doorlopen. Maar het zijn natuurlijk toch grote operaties die de nodige tijd vergen, waar ook het nodige geld uh, en de verschillende partijen. Want daar moet de regering aan meewerken, daar moet Mitsubishi aan meewerken. Kortom, dat is wel uh, complex. Maar ja. ik zeg maar steeds: er wordt nog steeds boven Netka gevlogen en die, we zijn nog bezig om die vogel te vangen. Mm. Zit BMW er nog bij met Mini? Ik kan daar geen informatie Ach, over geven. We dachten, we proberen het even. <laughs> maar het is, het is dus nog wel degelijk serieus, ook die anderen. Ja hoor, die zijn gelukkig uh, serieus. Uh, en uh, als er nu een nieuwe speler zich aanmeldt, vind ik wel dat we die serieus... Uh, moeten onderzoeken op zijn mogelijkheden. Maar ik gaf u al aan. Ik heb al nooit gevraagd... vraagteken's waar ik antwoord op wil hebben. Nou, dan wachten wij ook op die antwoorden samen met u... vakbondsbestuurder bij FNV-Bondgenoten... en lid van de Taskforce voor Netcar, Henk van Rees. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. 25 jaar geleden voltrok zich een ramp voor de kust van de Zeebrugge. 193 opvarenden van de Herald of Free Enterprise kwamen om. Hoort u zo meer over? Dan kijken we terug. Eerst naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Ja, de laatste ontwikkeling is een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er staat daardoor een file tussen Born en Knoop een in zijde van 5 kilometer. En de rechterrijstrook rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na het veto in de Veiligheidsraad tegen een resolutie voor Syrië... kreeg China heftige kritiek te verduren. Toch laat het geweld in Syrië China niet koud. Een Chinese afgezant is vandaag en morgen in Syrië... om daar een zespuntenplan voor te leggen om het geweld te stoppen. Nou, we over praten met de oudste correspondent in China, Gary van Pinksteren... tegenwoordig verbonden aan instituut Klingendaal. Gary, uh, goeiemorgen. Goeiemorgen. Waarom komt China nou toch met een gezant? Nou, China is eigenlijk eh, ontevreden over hoe dat gaat in de VN-veiligheidsraad. Is, is heel kwaad eh, dat Clinton vooral van Amerika zo zwaar over China en Rusland heen is gevallen. En wil laten zien dat zij wel degelijk betrokken zijn met de, bij de Syrische bevolking en bij Syrië. Maar dat ze dat op een andere manier willen oplossen. Ze dus zeggen de meneer die, uh, die het Westen voorstelt, is gewoon niet goed. Wij willen actief laten zien dat we ook meedoen en daarom hebben we een plan dat in ieder geval moet zorgen uh, dat in Syrië er niet militair ingegrepen gaat worden door, door de NATO weer, zoals dat bijvoorbeeld in, uh, in Libië is gebeurd. China is daarover gefrustreerd en die wil nu... Dus zeggen van, die zeggen van, wij kunnen dit nog diplomatiek en vreedzaam oplossen. Maar je zegt, ze voelen zich gefrustreerd over hoe dat destijds uh, in Libië is gegaan. Voelen ze zich dan gepakt daarover? Ja, ja. Ze hebben, toen hebben ze zich onthouden van stemming. Eh, dat is in Libië natuurlijk ingegrepen. Ja. Eh, dat is gebeurd ook met een verwijzing naar die stemming in de VN. Alsof de VN het die, die, die, ingrepen zou steunen. Terwijl China zegt, wij willen dat nooit. Wij zijn er altijd op tegen dat er van buitenaf een soort regime change komt in een land. Daar hebben we die, je moet de soevereiniteit van staten respecteren. Is ook natuurlijk omdat China zelf niet wil dat een land ooit bij in China zou ingrijpen... als de Chinese overheid opeens niet meer zou bevallen in het buitenland. Dus die zeggen van zo moet je het absoluut niet doen. Wij gaan, er ook, nooit, gaan ook zorgen dat we nooit meer op die manier gebruikt worden. En eh, wij vinden dus dat beide partijen de wapens moeten neerleggen... en dan is er vast nog wel uit te komen. Is China dan toch gevoelig voor druk... China, is natuurlijk, China wil zich nooit laten zien dat ze gevoelig zijn voor druk... maar ze reageren natuurlijk wel degelijk op druk van buitenaf. Maar ze zeggen ook vooral... we moeten onze eigen belangen in deze zin veiligstellen... dat als we niet naar buiten treden... dan beslist de internationale gemeenschap... of dan gaat de internationale gemeenschap dingen doen die wij niet willen. Wij zijn een grote macht aan het worden. Wij kunnen niet alleen economisch belangrijk zijn... Wij moeten ook politiek een rol spelen. En wij willen alleen die politiek op een heel andere manier vormgeven dan dat het Westen dat wil. Wij willen dus een, een, een buitenlands beleid en een internationale betrekkingen... die veel meer uh, geordend zijn op een manier zoals wij dat willen. En ja. daarin is het hoofdpunt... meng je niet zomaar in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land... hoe dictatoriaal het daar ook is. En probeer altijd ook door praten er nog uit te komen... hoe ja, precies. moeilijk dat ook lijkt. Want, uh, wat is de inhoud van dat plan? Gaat het daar ook voornamelijk om de dialoog weer? Het gaat daar voornamelijk om de dialoog. Het gaat, China zegt dus, leg allebei, eh, zowel opstandelingen als, als de Syrische overheid, legt de wapens neer. Eh, China zegt wel ook heel duidelijk van Syrië: moet zich onthouden van geweld tegen onschuldige burgers. Eh, China moet een gezant toelaten, een gezamenlijke gezant van de Verenigde Naties en de Arabische wereld. En eh, zo moet er dan uiteindelijk door praten uit te komen zijn. En eh, dat is de weg voorwaart, voor, voorwaarts en niet. Een of andere militaire steun aan wat voor groeperingen binnen Syrië dan ook. Goed. Art-correspondent Gary van Pinkster, verbonden aan Instituut Klingendel. Gary, dank je wel. Tien voor half negen. 25 jaar geleden kapseisde de veerboot Herald of Free Enterprise... voor de kust van Zeebrugge. De bemanning had de laadklep van het autodek niet gesloten... waardoor het water vrij naar binnen kon stromen. En het schip kapseisde binnen 90 seconden. Van de 193 slachtoffers waren de meeste van Britse afkomst. En vandaag worden ze herdacht in Dover. U hoort een extra nieuwsuitzending. Bij de ramp met de veerboot van Townsend torissen bij Zeebrugge zijn volgens de eerste officiële cijfers zes mensen om het leven gekomen. Het is nu midderdag en we staan op de gekantelde Herald of Free Enterprise. Het is hallucinant. De helikopters werpen halen en boven ons. En één per één worden de lijken uit het schip gehaald. Walter van Wijnmeers is in die tijd duiker bij het squadron in Kokseide. Hij wordt opgeroepen om in het schip naar overlevenden te zoeken. Het was eigenlijk een ja, een... een... Apocalyptische toestand eigenlijk daar ook in de handel. Veel mensen die gestorven zijn door, door de koude ook... door, door, eigenlijk door uh, impact van meubilair, uh, van alle soorten zaken. Eén van de 600 passagiers is Irene. Ze is met haar man en kinderen net in het restaurant gaan zitten... als de tafels en stoelen beginnen te schuiven en het water binnen dendert. Just water all around me, just swirling in the water. Irene kan niet zwemmen, maar haar man alleen achterlaten, dat nooit. And I thought, well, I can't drown because I can't leave my husband on his own. Ook David is met zijn vrouw en dochter aan boord als het schip slagzij maakt. Zijn vrouw raakt gewond en hij probeert haar boven water te houden. Maar dan raakt hij zelf buiten bewustzijn. I grabbed her and I wedged myself up in the seats and held her up. I then, holding my wife, sort of passed out as well. I don't remember anything from then on. Irene wordt op tijd gered. Enkele uren later wordt ze wakker in een Belgisch ziekenhuis. Tot vijf keer toe wordt haar verteld dat haar man en dochter ergens levend in hetzelfde ziekenhuis liggen. En ze telling me my dat mijn daughter en granddaughter en in dit hospital. En then waren ze in dit hospital. En vijf keer werd we verteld dat ze were waren. En ze waren niet. Pas vijf weken later worden ze gevonden in het wrak. Ook David wordt s'nachts wakker in het ziekenhuis met maar één gedachte. The next thing I is up in Een dag later gaat hij haar zoeken in het gymnasium van Oostende... waar rijen met kisten staan. Breng hem naar de kist van zijn vrouw and they took me straight to the coffin where my wife was. Maanden later zoekt David hulp bij een groep van lotgenoten. Hij komt in contact met een vrouw die haar man en dochter en kleindochter is verloren. And I met this lady I think it's about nine months after ten months after and we talked about it and and really that was the best therapy I think we had of all. Het is de beste therapie die hij zich kan wensen. De vrouw die hij ontmoet is Irene. Hun relatie wordt hechter en inmiddels zijn ze getrouwd. In Dover wordt de ramp vandaag herdacht. Afgelopen zondag gebeurde dat al in Oostende... waar ook veel hulpverleners van toen aanwezig waren. Ik ben bijvoorbeeld in het mortuarium geweest met uh, kinderen... Uh, kijken in, in, de, in de kisten uh, voor uh, vader of moeder te vinden enzovoort. Dat zijn... Uh, beelden die, die nooit The Vandaag is het dus 25 jaar geleden dat het via Pond Herald of Free Enterprise kapsijsde. Een tweet van de burgemeester van Hulst is niet goed gevallen. In een bericht op Twitter liet burgemeester Mulder zijn afkeur blijken over een reeks overvallen op Chinese restaurants. Niks aan de hand. Alleen verving die de R door de letter L... waarmee een vermeend spraakgebrek van Chinezen werd nagebootst. Burgemeester Van Hulst, Jan Frans Mulder. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zou uh, u het nog een keer willen voorlezen, die tweet van u? Uh, nou ja, de laatste keer dan, denk ik. Nou. Nu al Lee overvallen op Chinese-celeste lands in Zeeland. Hoop dat die lalen overvallen snel in zijn klaargeglepen wordt. Niet sambal blij. Ja. Goed, over de inhoud hoeft het niet te hebben. Uh, nee. we wel over die L en die R. Waarom... waarom?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 Nee, nou ja, u geeft het zelf ook aan meneer Mulder. Dit is niet een ludiek onderwerp. Nee, u, u, u, is, is het niet misplaatst om hier grappig over te doen? Nee, ik denk het. Ja, ja dat toch wel, achteraf, een beetje, hè? achteraf, ja. achteraf euh, zeg ik, ja, als ik dit allemaal geweten had had ik het niet gedaan. Maar ja, dat is achteraf. Dus u heeft misschien toch wel een beetje spijt. Nou, ik. ik...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 Ja, dat dus heb ik ook gezet uh, de vuursteen daar is aanstoot. Ik hoop dat de dader snel gepakt wordt. Ja, het zijn, het zijn meer van dat soort dingen. En dan, uh, dan gaat het gewoon door. En nu is het net of dat uh, ik mij richt uh, tegen, tegen mensen met een Chinese achtergrond. Mm. Ja, en eigenlijk iedereen die mij kent en die mij Twitters volgen, die, uh, die, die begrijpen dat ook. Ja, maar wat ik wel opmerkelijk vind, is dat u aangeeft dat u op persoonlijke titel twittert. Mag ik u een tip geven? Dat is een mythe als u op Twitter zit. ja nee. u bent burgemeester. U bent het gezicht van de dat gemeente. En, en Twitter is een open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 Maar u mag er ook best humor in doen. Daar is niks op tegen. Maar nu beledigt u misschien ook wel inwoners van uw eigen gemeente. Nee, dat is absoluut mijn bedoeling niet. De Mensen in mijn eigen gemeente die, die weten dat absoluut. Hm. Ik bedoel, die kennen mij. En dat is het punt. Dat is mijn uh, verrassende punt geweest. Uh, mensen die mij kennen, die volgen het, die, uh, die, die vinden het leuk. Of die denken, nou, ja, moet dat nou, maar goed. Maar uh, nu wordt het ineens helemaal uit elkaar getrokken. En uh, wordt ineens, al oh, wat erg. En, en uh, ja... Dan denk ik, ja, ik weet, niet, ik weet nu ongeveer in wat voor tijd we leven. Ik ben wel bij de tijd wat dat betreft. Ja. Maar uh, het, het gaat heel de dag uh, rond de Chinees gaat het zo, uh, zo door. En nu, misschien heeft u zich niet. een beetje vergist in de kracht van het netwerk. Uh, dat klopt, dat zeg ik. Uh, ik weet nu uh, hoe, uh, hoe, hoe de grens liggen. Dus bij een volgende Twitter zal ik zeker even tot tien tellen... en goed nakijken of ik niet op de een of andere manier iemand uh, beschadig. Ja, maar... maar uh, Meneer Mulder, weet u nu waar de grens ligt omdat uh, iedereen hier zo overheen valt? Omdat u, of omdat u zelf inziet dat u dit beter niet kunt doen? Nou, door de reacties uh, zie ik dat ik dit beter niet kan doen. Want ik, wil, ja, ik heb mensen nu uh, helemaal in, uh, in de bovenste boom gejaagd. Terwijl dat absoluut mijn bedoeling niet is. Ik wil dat die, dat die daders gepakt worden. Hoe groot is het probleem trouwens? Want laten we ook even over, op de inhoud ingaan. Ja, Hoe nou, groot is het probleem is, van overval op Chinese restaurants? In, in, in Zeeland gebeurt zoiets niet zoveel. Uh, wat dat betreft is het, uh, is het heel veilig. En dus nu binnen twee weken is het nu de derde overval. Oké. Okay. Dus het is zorg wel echt een was, probleem? Wat mijn zorg was, ik vind dat hardwerkende mensen uh, niet het idee moeten hebben... als ze aan het werk zijn, dat er, uh, zijn wij nu vanavond aan de beurt. Ja, zeg, en dan nog eventjes uh, over, over uw tweet. Want uh, de commissaris van de koningin in Zeeland... heeft u ook gebeld in mevrouw Pijs. Ja. Hoe was dat gesprek? Ja, nou ja, goed, uh, zij kent mij ook. En uh, ja, het is niet handig. Nou, wat zei ze tegen u? Nou, dat het niet handig is, maar oh. dat vind ik zelf ook. Oké. Okay. Ja. U gaat dus excuses maken bij de lokale Chinees? Ik ga daar ik ga zeker langs. Okay. Absoluut, want ik ga ook uitleggen hoe het, uh, hoe het zit en hoe ik er tegenaan kijk. En blijven twitteren? Uh, absoluut. Gaan we u volgen. Oké, okay, dankjewel. Jan Frans Mulder, burgemeester van Huls. Dank u wel voor uw toelichting. Ja, maar, goedemorgen. Prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Of jullie nu samen voor de eerste keer cultuur gaan snuiven in Istanbul... of terug gaan naar Rome, je ontdekt altijd een nieuwe stad. Ook al ben je er al eens geweest... Transavia vliegt vanaf Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven en heeft meer dan 16 citybestemmingen vanaf 45 euro. En boek je nu je tickets op transavia.com? Dan ontvang je een gratis cityflightcast met de hotspots, tips en hits van jullie bestemming. De meest romantische citytrips met je grote liefde worden mede vrolijk gemaakt door transavia.com. Werken wordt nog leuker met Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles-in-één pakket voor ondernemers met twee telefoonlijnen, televisie en internetsnelheden tot wel 120 MB down en 10 MB up. Kies voor Office Basis vanaf 43 euro ex-btw per maand. Nu met gratis wifi-modem. Voor al uw ICT-vragen is onze zakelijke helpdesk zes dagen per week bereikbaar. Dus begin vandaag met nog leuker werken en bel 0800 0620. Ga nu naar Transavia.com en win een Citytrip Barcelona met 2000 euro zak geld. Radio 1. Het NOS-journaal. Leraren voeren acties en Zwitserse interesse in Netcar in Born. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Op ruim 3300 middelbare en basisscholen wordt vandaag gestaakt... tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Meer dan 1700 scholen blijven dicht. Volgens de Algemene Onderwijsbond zijn de acties hard nodig. De staking is een uh, staking voor het behoud van onderwijskwaliteit. Wij willen dat het kabinet afziet van de 300 miljoen euro aan bezuinigingen op passend onderwijs. Minister Van Bijsterveld wil 300 miljoen besparen op het onderwijs... voor kinderen met bijvoorbeeld een, met een handicap of gedragsproblemen. Tienduizenden boze leraren en onderwijsmedewerkers... komen vandaag bij elkaar in de Amsterdam Arena... om te protesteren tegen die bezuinigingen op passend onderwijs. Het UWV maakt 150 extra werkcoaches vrij om ouderen aan het werk te helpen. Nu het aantal vacatures afneemt... verslechtert de positie van werkzoekende 55-plussers. Zo blijkt uit het jaarverslag. Vorig jaar werd nog geen 2% van de vacatures door die groep vervuld. En het jaar daarvoor was het 5%. Werkgevers denken dat jongeren goedkoper en flexibeler zijn. En toch is het verstandig om ook naar ouderen te kijken... zegt UWV-directeur Timmermans. Vanwege het feit dat ze ervaring hebben... Vanwege het feit dat ze loyaal zijn. Vanwege het feit dat ze met meer levenservaring. ook vaak, eh, zeker in dienstverlenende beroepen. ook eh, meerwaarde kunnen bieden. Dat zijn allemaal redenen waarom dat voor werkgevers aantrekkelijk is. om ook ouderen op die arbeidsmarkt eh, een kans te geven. Ook arbeidsgehandicapten hadden vorig jaar grote moeite om aan werk te komen. Maar 13% van de bedrijven nam arbeidsgehandicapten aan.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 De VS begrijpt dat Israël zich moet kunnen verdedigen tegen nucleaire dreiging van Iran. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu, na afloop van overleg met president Obama. Israëls geduld met Iran raakt op, zegt Netanyahu. My friends, Israel has waited, patiently waited for the international community to resolve this issue. We've waited for diplomacy to work. We've waited for sanctions to work. None of us can afford to wait much longer.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 Problemen zijn het grootste in een stadje in New South Wales, Wacka Wacka heet dat stadje, daar moeten bijna 9000 inwoners worden geëvacueerd, want het is daar te gevaarlijk. Deze winkeleigenaar heeft zijn spullen hoog opgeslagen en hoopt dat de dijken het houden, want hij is niet verzekerd. And hij is getting sort floor level and uh put me So, hopefully, if it we hebben geen insurance voor dit soort dingen, dus we proberen een paar precautions te nemen. De overstromingen in Australië hebben tot nu toe aan twee mensen het leven gekost. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. Online. De neerslag is grotendeels verdwenen, maar met de bewolking gaat het wat minder snel. Her en der in het land zijn een aantal opklaringen te vinden. En het idee is dat die in de loop van de dag zullen uitbreiden. Er staat vandaag maar weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 8 of 9 graden afhankelijk van de hoeveelheid bewolking. Vanavond is het rustig weer met opklaringen en weinig wind. Komende nacht trekt de wind aan en komt er vanuit het westen bewolking opzetten. De temperatuur daalt naar zo'n 1 tot 3 graden boven het vriespunt. Woensdag hebben we met regen en wind te maken. De neerslag trekt in de ochtend al het westen van het land binnen en verlaat pas in de loop van de avond het oosten. Temperaturen liggen rond de graad of 6 bij een matige, en aan krachtige zuidwestenwind. ANWB, verkeersinformatie. Het is een minder drukke ochtendspits. Enkele bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... daar is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend. Tussen Born en Knopend-Kerensheide staat nog 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A4, de richting Amsterdam, is de situatie gewijzigd. Tussen Leidschendam en Zoetewoude Dorp staat daarom 6 kilometer file. Op de A50 ons richting Eindhoven. 3 kilometer tussen Nistelrode en Veghel Noord. Er is daar een ongeluk gebeurd. En door de gewijzigde situatie op de A4... staat op de N44 Den Haag richting Wassenaar... 4 kilometer tussen Willem-Witseplein en Wassenaar Centrum.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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Frank Barendse is manager van B En dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij soms schakelen van Ward's de wereld daardoor... tot een optreden in Appenkendam. Voor Frank is het dus belangrijk om altijd en overal zaken te kunnen doen. Hey en gelukkig heeft hij daar met T-Mobile een minstens zo flexibele partner voor. Altijd samen met T-Mobile zakelijk.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De achteruitgang van loon en kwaliteit in de thuiszorg moet worden gestopt, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over initiatiefwetvoorstellen. En mevrouw Leijten zal namens de Tweede Kamer het voorstel toelichten. Dat is op zich al uh, heel bijzonder. Mevrouw Leijten, goedemorgen. Goedemorgen. En wat gaat u dan toelichten? Wat is de kern van dat wetsvoorstel? Er liggen drie wetsvoorstellen uh, voor... die dus door de Tweede Kamer al uh, zijn aangenomen. En de eerste die gaat erover dat uh, de aanbesteding... Uh, niet meer verplicht is in de meest commerciële uh, manier... waarbij uh, de prijs het belangrijkste is. Het uh, tweede voorstel is, als er dan uh, wel wordt aanbesteed... op een commerciële manier, dan is het belangrijk... dat er een basistarief komt uh, op de reële kostprijs... zodat er niet wordt gedaan aan... Uh, nou ja, loondumping, zoals dat ook wel wordt genoemd. En het laatste voorstel is dat uh, de middelen die gemeenten krijgen... voor de huishoudelijke verzorging, dat die daar ook aan besteed moeten worden. Hmm. En, en waarom is dat zo belangrijk? Want uit onderzoek van het ministerie blijkt... dat cliënten op het algemeen tevreden zijn over hun hulp bij het huishouden. Ja, we zien dat uh, sinds de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning in 2007... Eigenlijk uit alle onderzoeken komt dat de mensen die deze huishoudelijke verzorging krijgen, daarover tevreden zijn. En dan geven ze eigenlijk vooral een groot compliment aan al die mensen die werken in de thuiszorg. Als het gaat over de tevredenheid van bijvoorbeeld telefonische bereikbaarheid of de wachttijden, dan zie je al snel dat dat een stuk lager ligt. Dus de persoonlijke loyaliteit van de mensen die de zorg krijgen naar de mensen die dat leveren... of? Verlenen, die is over het algemeen heel erg groot. Dus uw zorgen zitten over problemen uh, in de organisatie... achter de mensen die het werk doen? Ja, zeker. Nou, en, en de mensen die het werk doen... Uh, die hebben de laatste tijd, zie je dat, toch heel veel in het land... te maken met een uitholling van hun functie waarbij er eigenlijk wordt gezegd dat het werk uh, seks schoonmaken is... en dat het uh, belangrijke element van signaleren of het nog goed gaat bij mensen in huis... dat dat wordt, uh, uh, eigenlijk wordt weggeschrapt. En daardoor komen ze ook in de situatie dat hun salaris verlaagd wordt. Ja. Het moet natuurlijk allemaal goedkoper. Hè. Vanwege die aanbestedingen is natuurlijk een omstreden iets. Nu zegt u, in een van die wetsvoorstellen staat dat het niet meer supercommercieel aanbesteed moet worden. Maar hoe kan dat? Die, die organisaties die dat aanbieden moeten toch met elkaar in de slag? Ja, nou, Europa die wil graag dat er een interne markt is. En dat er op die interne markt een gelijk speelveld bestaat. Ja. Maar Europa heeft ook heel veel uitzonderingen bepaald voor maatschappelijk van, voor diensten van algemene maatschappelijk belang. En er zijn dus heel veel manieren om een uitzondering te maken om dus wel via een bepaalde soort van concurrentie. Bijvoorbeeld de thuiszorg te organiseren. Maar waarbij dat helemaal niet hoeft op bijvoorbeeld de prijs. Dus niet meer alleen die prijs kijken, ook naar andere zaken die ze leveren? Ja, kijken. ook bijvoorbeeld naar kwaliteit. En dat is uh, dat, dat basisniveau voor de medewerkers. En daarmee dus ook uh, hun, hun salarisschaal. Maar bijvoorbeeld uh, kan een gemeente er ook voor kiezen... om uh, niet uh, een, een soort van... Uh, bestek te schrijven, hè. dat is een set van eisen... waaraan uh, de, de dienstverlening moet voldoen. Maar ze kan ook om tafel gaan zitten met alle aanbieders... en aan tafel zo'n uh, set van eisen formuleren... waarbij bijvoorbeeld ook samenwerking... en kennis van de lokale situatie ook kan. Ja. En, en Moet je dat zo helemaal regelen? Of kunnen gemeenten dat ook af, afzonderlijk doen? Want dan zou je zeggen, dat kunnen ze dat in het verleden ook wel doen... niet meer alleen naar de prijs kijken. Ja, nou, um, wat de Tweede Kamer echt heeft geconstateerd... is dat als het gaat over die... Wet dat het uitschrijven van de aanbesteding niet verplicht is, dat die wet feitelijk niet nodig had geweest als het ministerie vanaf het begin af aan van uh, de uitvoering... van deze huishoudelijke verzorging deze informatie ook aan gemeenten had gegeven. Maar er is eigenlijk een trend geweest uh, dat uh, het signaal was... van doe het maar wel op de meest openbare manier. Dus op de meest uh, concurrentie uh, uh, manier. Want wij weten niet zeker of Europa uh, deze huishoudelijke verzorging... als schoonmaak betitelt. Ja. En uh, de verwarring die is ontstaan, daarvan heeft de Tweede Kamer gezegd... wij vinden het nodig om duidelijkheid te scheppen aan de gemeente, dat ze ook kiezen voor een andere manier van aanbesteden. Goed. Hartelijk dank voor uw uitleg, SP-Kamerlid Retske Goedemorgen. Het is twaalf minuten over half negen. Er is veel bezorgdheid bij paardenhouders over de uitbraak van het rhinovirus. De besmettelijke ziekte heeft al aan een aantal paarden het leven gekost. Een jaarvergadering van Paardensportvereniging Koninklijke Nederlandse Hypische Sportfederatie, KNHS, stond gisteravond dan ook in het teken van de uitbraak van het virus. L1-verslaggeefster Niki Janssen sprak na afloop met wat paardenhouders. Nou goed, wat horen? In eerste instantie ben ik hier naartoe gekomen voor de, voor de jaarvergadering. Uiteraard, eh, alleen je wil altijd wat meer meten over het, over het virus, eh, hoe besmettelijk het is, eh, wat we met onze paarden moeten doen. Eh, voorlopig hebben we gezegd we gaan eventjes eh, nergens meer naartoe, dus eh, alles blijft eh, op de boerderij. En dan is het even afwachten natuurlijk wat er vanavond uitkomt. Ja, is het besmettelijk? Wanneer kunnen we... En wat zijn de beste voorzorgsmaatregelen natuurlijk om te voorkomen dat je het in huis haalt. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje de bedoeling voor. Maar maakt u zich zorgen? Ja, toch wel. Ik heb wat dingen op televisie gezien. Ik heb ook met een dierenarts gesproken, wil zeggen. Dus ja, als het je treft dan... Ja, dan zou het best wel in het stegen kunnen vallen of heel erg kunnen zijn. We zeggen dus uh, zeker als er verlammingsverschijntelen optreden. En, ja, je moet er natuurlijk niet aan denken dat je ze moet afstaan. We zeggen dat het zo erg is dat je zegt van ja, er is maar één oplossing en dat is uh, de weg ermee. Ja, dus, uh. Nou, ik maak me nog niet zo direct zorgen op dit moment, omdat het eigenlijk nog uh, vrij weinig uh, hier in de buurt voorkomt. Alleen volgen uh, ja, we natuurlijk wel uh, met grote belangstelling van de ontwikkeling wat er verder op gebeurt. Nu staat het uh, rinovirus vanavond hier ook op de agenda, omdat er veel bezorgdheid is. Wat hoopt u te horen? Nou, eigenlijk een beetje het algemene beeld wat er uh, nu op dit moment leeft. Wat er aan uh, ja, maatregelen getroffen worden, een beetje landelijk gezien. En met name ook een beetje hier in de buurt natuurlijk. Nu heeft de KNHS al verschillende evenementen afgelast. Uh, paarden, sportevenementen. Vindt u dat een goede maatregel? Of is die misschien een beetje overtrokken? Nou, ik denk dat je er beter... Uh... Iets te snel bij kunt zijn, dan dat je zegt: hadden we maar dit of dat, want dan ben je natuurlijk altijd te laat. Dus eh, ik vind het op zich niet verkeerd dat ze nu al hebben gezegd: van nou laten we er maar even mee stoppen. Ja, dat ze niet meer bij elkaar komen en dan kan iedere eh paardenhouder voor zijn eigen uitmaken. He, of hij nog naar de menezen gaat, of hij nog les neemt, of dat hij zegt van nou voorlopig laten we ze maar even thuis hebben. Dus ik vind het een, een goede maatregel. Ja. Nou, Ik denk dat je dat uh, uh, uh, ja, goed kunnen voorkomen. Dan denk ik dat je dat uh, in een vroeg stadium dit soort maatregelen moet nemen en daar niet meer moet wachten tot het echt uh, uitbreekt, want dan ben je te laat. Maar weet u zelf wat u moet doen om het renoveren op uw eigen stal buiten de deur te houden? Zo min mogelijk contact met andere paardenhouders en paarden uh, over de vloer. Dat is eigenlijk... Uh, het enige wat je echt kunt doen. What's in an iPad? Roland Stekelenburg lekt het u straks allemaal uit. Eerste verkeersinformatie, ook uitleg van Erwin de Hart. Ja, op de A4 van Den Haag richting Amsterdam zijn werkzaamheden gepland. Ze willen daar de weg verbreden. En daarom is tot die tijd de weg nu versmalt. En daarom staat er 6 kilometer file bij Dorp En ook op de M44 Den Haag richting Wassenaar. Dat zijn de omrijders. Die, die staan nu tussen Willem Witseplein en Wassenaar Centrum 4 kilometer.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 Vreemdelingen moeten binnenkort allemaal hun vingerafdruk afstaan... voor een centrale databank. Minister Leers van Immigratie en Asiel wil zoiets doen aan fraude en illegaliteit. Nu al worden asielzoekers om hun vingerafdruk gevraagd. Als Leers zijn voorstel wordt overgenomen... gaat dat ook gelden voor gezinsherenigers, werkmigranten en buitenlandse studenten. We hebben nu contact met stafpleiter Ines Wesky. Mevrouw Wesky, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van dit plan van Leers? Ja, ik zou zeggen dat het helaas... Deel is van een breder scala aan ja, kaartbakken die worden gevuld... met gegevens, biometrische gegevens... waarvan je zou kunnen afvragen wat het werkelijk achterliggende probleem is. Hè, hoe groot dat probleem is. Of dit helpt. En vooral kan je, denk ik, concluderen zoals destijds de destijdse Raad van State ook al aannam... dat de maatregel misschien toch wel heel erg in strijd is... met allerlei Europese verplichtingen, Europese verdragen... En vervolgens een grote vraag kan worden gesteld bij de begrenzing van, dat, van die maatregel. Dus met andere woorden, wie heeft allemaal toegang? Uh, welke diensten zullen dat allemaal gaan gebruiken? Met andere woorden, waar komt al dat materiaal terecht? Ja. En uw bezwaren richten zich dan vooral op het afnemen van die vingerafdrukken of dat opslaan in die centrale databank? Want onze vingerafdrukken, die we bij de gemeente moeten afgeven voor het nieuwe paspoort, ja. worden niet centraal opgeslagen? Nee, precies. Dus je hebt al natuurlijk allerlei. Binnen de vreemdelingenwetgeving heb je allerlei mogelijkheden. Individueel. En dat wordt dan individueel beoordeeld. En toegepast. En vervolgens wellicht bewaard en gebruikt. En in dit geval is het een. Ja, een visnet. Dat uitgeslagen wordt. Maar waarvan vooral onduidelijk is. wie dat allemaal gaat doen. En uitvoeren. En bekijken. En gebruiken. En verdelen. En verspreiden. En als we het dan hebben over identiteitsfraude dan is dat nou net wat die fraude bevordert. Dat is nu al het gevolg met al die gegevens... die je nu al moet verspreiden aan loketten... al of niet van publieke instellingen, die... Uh, ja, ik zou zeggen, niet iedereen heeft goede bedoelingen. En niet elke overheid is even zorgvuldig. En ook niet elk individu, mens, is foutloos. Ja. De, even naar de redenering van de minister. Die voert aan dat in de vreemdelingenketen regelmatig blijkt... dat vreemdelingen niet beschikken over een behoorlijk identiteitsdocument. Uh, en dat een goede vaststelling van wie iemand is, daardoor lastig is. Hm. Hij zegt dat rechtvaardig strengere eisen. Heeft, heeft de minister op dit moment geen mogelijkheden om dat anders te doen? Ja, er zijn, kijk, natuurlijk, uiteraard, er zijn gevallen, bekend, gedocumenteerd... waarin personen meerdere identiteiten bleken te hebben. Uh, helemaal niet het familielid bleken te zijn die men dacht dat het was. Enzovoorts. Natuurlijk, dat bestaat en dat moet ook uiteraard bekeken worden hoe dat op te lossen. En daar zijn ook allerlei mogelijkheden voor. Dat gebeurt ook. Hè. Er verdwijnen vervolgens mensen in bewaring... en worden ongewenst verklaard en noem maar op. Dus dat soort maatregelen zijn er al tot op grote hoogte. Waar het hier net om gaat, dat is die, die algemeenheid. Hè. De, de ruksiesloosheid zou je kunnen noemen. En wellicht ook wel de vergaande... ...disproportionaliteit ten aanzien van, ja ik durf het woord nauwelijks nog te noemen... ...maar discriminatie, hè, lichamelijke integriteit... ...het verspreiden van al jouw identificeerbare gegevens over allerlei personen en bestanden. Ja, even... Dat is een beetje hier het probleem. En nou is het natuurlijk zo, denk ik, dat in ieder al weet... ...dat deze regering zich niet heel erg... Bindt, laat ik het netjes zeggen, aan internationale verdragen. Men wil zelfs de directe werking daarvan doorbreken, een soort gecensureerd bestaan van die verdragen. Dus het is nog maar de vraag of dit te zijner tijd stand houdt, ja, voor zover u, u dat het Europees Hof bereikt. Ja, u twijfelt eraan dat dat stand houdt? Ja, ja, ik, ik vrees dat. Die vingerafdrukken niet het volledige probleem voor zover bestaand en in die mate dekken. En ik vrees ook dat de logistiek die eraan verbonden is, dus wie zich er allemaal mee gaat bemoeien... en ook uh, met welk doel en waar het allemaal verdwijnt en waar het toe gebruikt gaat worden... ik denk dat dat uh, ver voorbij de horizon van de controle is. Ines Wesky, hartelijk dank dat u ons even te woord wilt. Oké. Okay. Goedemorgen. Het is tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog even terug naar het onderwijs. De school is dicht. De leerlingen zijn thuis en de leraren. Nou, um, wat zijn die nou eigenlijk aan het doen, Mark Robby? Nou, luister maar even. Wij zijn nu uh, in het uh, speellokaal van de Mozarthof in Hilversum. Dat is een school voor uh, moeilijk lerende kinderen. En dit is het geluid van de docenten die een lied aan het oefenen zijn. Een, uh, een strijdlied. Mag ik even met u meekijken op het papier? Het, het refrein uh, is wel even interessant, de laatste paar zinnen. Laat ons nou gewoon ons werk maar doen en dan graag tot ons pensioen. Dat is uh, de oproep van de docenten van uh, de Hof. Mevrouw Hofstede, als u even een klein stukje met mij mee het lokaal uitloopt... want het is hier een dolle... Een dolle boel. Jullie zijn hier Theo en Thea aan het nadoen. En, uh, maar het gaat natuurlijk over een serieuze zaak. Ja, het gaat over een hele erge serieuze zaak. Het gaat om hele speciale leerlingen met een hele speciale hulpvraag. Die echt op dit moment um, heel erg veel aandacht nodig hebben om ze optimaal onderwijs te kunnen geven. Daar werken we dan allemaal heel hard voor. U geeft zelf les aan kinderen van 12 tot 16. Ja. Ik in een geef... VSO-klas. In... Legt u eens uit wat dat is. Ja, een VSO-plus-klas. Dat is voortgezet speciaal onderwijs van het ZMLK. Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. En de kinderen op de plusafdeling waar ik werk... hebben ook nog een extra hulpvraag... waardoor er altijd assistentie nodig is in de klas. Dan heb ik begrepen van uw directeur... dat als die bezuinigingen doorgaan... dat dat hier om meer dan 10 van het budget... Gaat, en dat onder andere de klasse, dus ook uw klas, groter zal worden. Wat ja. voor consequenties heeft dat? Nou, we zullen, dat, we zullen het allemaal merken in de praktijk. En dat zal maar hoe? Wat concreet, heeft... concreet betekent dat dat er minder aandacht is per kind. En we vinden nu al dat we veel meer aandacht nodig hebben voor de kinderen. Omdat ze echt een individuele hulpvraag hebben. Je ze zegt, er worden grenzen overschreden als ja, ze nu weer absoluut. 10% afgaan. Absoluut. Het lijkt wel zo alsof de eisen alsmaar hoger worden en de, de mogelijkheden minder aan alle kanten. Ja. Jullie zijn nu het lied aan het instuderen en dan is het straks uh, met de bus richting uh, Amsterdam? Ja, we gaan naar de arena. Daar gaan we ons strijdlied natuurlijk weer zingen. En uh, ik heb gehoord dat er ontzettend veel mensen komen, want de maat is echt wel vol nu. De maat is vol, dat willen jullie in de arena uh, laten weten aan de minister. Maar wat, heeft, wat gaat dit uiteindelijk opleveren, is natuurlijk de grote vraag. Uh, wat het gaat opleveren, dat kunnen we natuurlijk niet weten van tevoren. Maar in ieder geval hebben wij onze stem laten horen. En uh, konden we dit echt niet meer voorbij laten gaan. Want weet u, ja. mensen in het onderwijs en zeker in het speciaal onderwijs... ik spreek voor mezelf, die gaan meestal niet staken... want die blijven bij de kinderen. Maar deze keer hebben we gezegd, we kiezen er nu voor om te staken... omdat het zo belangrijk is. Veronica Hofstede, hartelijk bedankt. En uh, gaat u gauw weer naar binnen nog even mee oefenen met, het, uh, met jullie strijken? Ja, dat ga ik lekker doen. Dag Veel vrienden. succes. Dag, Dag. Dag mevrouw. Het is bijna 5 voor 9. Internetkenner Roland Stekelenburg is weer hier. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het weer voor elkaar, mensen van Apple. Morgen komen ze met nieuws. En het zou dan, het zoemt al een weken rond, om de iPad 3 gaan. Zit iedereen dringend op een opvolger van de 2 te wachten? Nou, dat kun je afvragen. Uh, de iPad 2 uh, is met afstand de meest gebruikte tablet uh, wereldwijd. Uh, maar goed, toch komt Apple met een uh, nieuwe. Uh, het is nog een, een jaar geleden, nog geen jaar geleden... dat ze met de iPad uh, 2 kwamen... Um, het is een beetje kremlin-watching, want Apple laat nooit wat dan ook los... over nieuwe productlanceringen, maar er is inmiddels wel zoveel uitgelekt... als je dan maar analyseert dat de enige conclusie is dat ze komen met een nieuw scherm... met een veel hogere resolutie, dat is dus een veel hogere beeldkwaliteit... Eh, voor de kennis, maar liefst 2048 bij 1536 pixels. Um, en dat is toch wel een enorme revolutie in de, de tabletland. Uh, dat is echt uh, twee keer zoveel pixels, horizontaal en verticaal. En daar worden mensen hebberig van. Daar worden mensen hebberig van. En je kunt je afvragen, ja, wat voegt dat dan toe? Ja. Nou, we weten allemaal, als je een digitale fotocamera koopt, het begrip megapixels. Ja, daarvan dacht je ooit ook, ja, wat hebben mensen ermee? Maar iedereen vraagt tegenwoordig: Oh, jouw camera, hoeveel megapixels heb jij? Ja, of het nou betere foto's oplevert, dat weten we allemaal dat niet. Maakt niet uit. Nou, nee, nee hoor. Maar het is toch iets waar mensen bij het aankopen van dit soort uh, apparaten toch op letten. Doet de concurrentie nog wat? Ja, de concurrentie uh, doet uh, wel degelijk wat, alleen met niet heel veel succes tot op dit moment. Uh, Microsoft heeft wel vorige week de eerste testversie van hun nieuwe besturingssysteem Windows 8 uh, op de markt gebracht. In een testversie. Dus mm -hmm. ook niet voor het grote publiek. Uh, is wel binnen een week 1 miljoen keer gedownload. En het is wel hun poging om zeg maar, de, de mobiel, de tablet en de PC weer met elkaar in verband te brengen. Dus met een nieuw systeem te komen waarbij dat weer een eenheid wordt. Dat gaat ook uit van apps, net als bij Apple. Gaat uit van multitouch... Uh, maar het is pas dit najaar verkrijgbaar. Dus het gaat ook nog wel even duren. Dus de achterstand is echt nog te groot? Van ja, de bij Microsoft is het wel heel groot. Mm. Uh, de enige die in de buurt komt is Samsung. Met de Galaxy Tab. Dat is een, een tablet die het heel goed doet. Uh, maar ook niet kan tippen aan het succes van Apple. Tot op dit moment. Dan zit je volgende week weer bij South by Southwest. Het festival wat betreft de nieuwe technologie. Uh, wat valt daar op dit jaar? Nou, wat heel erg interessant is, of wat ik leuk vind... is dat voor het eerst in het... Uh, het bestaat al heel lang dat festival, 17, 18 jaar. Voor het eerst dit jaar is er een Holland House... waar negen uh, Nederlandse start-ups, eigenlijk uh, dus beginnende technologiebedrijfjes... De, de, uh, de krachten bundelen en met presentaties, lunchen uh, en feesten organiseren... om de aandacht uh, te proberen te trekken van de internationale pers en investeerders... Ik noem er even een paar. Bijvoorbeeld 22 Tracks. Dat is een soort jukebox-achtig uh, uh, uh, uh, uh, internetprogramma... waarmee je muziek van bekende Nederlandse DJ's kan beluisteren. Foodsy, dat is een, uh, een site en een app waarmee je je eigen eetgedrag kunt uh, analyseren. Ook een Nederlands product. Hartstikke leuk. Usabilla, een, een bedrijf wat het mogelijk maakt om je websites te analyseren... of ze mm -hmm. wel goed in elkaar zitten. Of Skylines, een... Uh, een, een applicatie die foto's op het internet voor je verzamelt. Om okay. bepaalde thema's. Allemaal hele interessante dingen. Zijn wij zo goed in het ontwikkelen van dat soort apps? Nou, het begint... Uh, Nederland heeft echt wel een beetje een start-up-cultuur. lopen nog wel achter op steden als Berlijn en natuurlijk Silicon Valley. Maar het gaat best goed in Nederland, vind ik. En wat ik leuk vind, is dat de krachten gebundeld worden... en dat we echt in, in Austin daar volgende week... een echte Nederlandse aanwezigheid ja. hebben. Valt daar goed geld in te verdienen? Ja, het mooie van uh, South by Southwest is... daar komen al die start-ups heen. Twitter heeft daar ooit ook gepitcht met het eerste idee... of uh, bekend, uh, uh, bekende applicatie als Foursquare. Ja, daar zitten gewoon investeerders in de zaal. Die komen daar alleen maar heen om te kijken van... goh, wat gebeurt hier? En investeren ook ter plekke vaak gelijk miljoenen in goede ideeën. Dus het is wat dat betreft een heel interessant festival. Oké, okay, nog iets anders interessants? Nog 30 seconden? Ja, ik las gisteren dat Nevada introduceert twee nieuwe soorten nummerborden voor auto's die bestuurd worden door robots. Dat is een project van Google. Lach maar om. Maar Google heeft al 300.000 kilometer gereden met prototypes van auto's die volledig door robots bestuurd worden. Gaan we van jou horen vanaf de beurs? Ja, volgende week. Kijk eens, zelf bij zelfwees. Dat zou fijn zijn. Roland Stekelenburg, dus volgende week te horen vanaf de beurs, zelf bij zelfwees. Dank je Roland. Heeft u ook een kamertje in het katshuis? 4,5% tekort. Nee, wij zitten niet aan tafel in het katshuis. Rutte zal de PVV onder druk moeten zetten. We zitten ook niet onder de tafel in het katshuis. We flikkeren er gewoon nog 16 miljard bovenop. Dat is toch totaal onverantwoord? Geen eigen kamertje. Hoe komt het dat we dit jaar zo slecht presteren? Wij zijn geen cijferfetichisten van de PVV. Dat komt door het gedaalde consumentenvertrouwen. Als je nu echt de botte erin gaat zetten... Dat is levensgevaar. En daar zullen ze een drijfanker Wilders voor los moeten laten. Radio.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 Bel 0800 0828. De lente is begonnen en dus gaat ook Vroege Vogels TV weer van start. De ooievaars doen het wel en verwekken nageslacht. Maar de Pallas Eekhoorn doet het niet, want dat mag niet meer van ons. Hij is ongewenste vreemdeling. En de neergeschoten slechtvalk uit Big Broeder vecht voor haar leven. Vroege Vogels TV, vanavond bij de Varen op Nederland 2 om 10.30. Dat is ook niet vroeg. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie.